Door al negens met het NOS-journaal. Werkgevers zouden meer rekening moeten houden met medewerksters die last hebben van de overgang. Dat zegt vakbond CMV na onderzoek onder 4500 vrouwen. Volgens de bond heeft drie kwart van de ondervraagde vrouwen last van de menopauze. Terwijl maar 2% van de werkgevers een beleid heeft voor overgangsklachten. Als voorbeeld van zo'n beleid noemt CNV een speciale ruimte waar vrouwen bij klachten zich even kunnen terugtrekken. Bij een brand in een flatwoning in Arnhem is afgelopen nacht een man omgekomen. De brand brak iets na één uur uit in het gebouw aan de John Lennonstraat. De buren werden gealarmeerd door een rookmelder en probeerden contact te krijgen met de buurman. Toen dat niet lukte, werd 112 gebeld. De brandweer forceerde vervolgens de voordeur waarna het slachtoffer werd gevonden. Een aantal woningen in de buurt werd door de Arnhemse politie korte tijd ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Intussen is iedereen weer thuis. Drie milieuorganisaties eisen dat de natuurvergunning die Schiphol in september kreeg, wordt vernietigd. Ze zijn naar de rechter gestapt. De natuurvergunning had door grove inhoudelijke en procedurele gebreken nooit gegeven mogen worden. Stellen Greenpeace, Milieudefensie en Mobilization for the Environment in een beroepsschrift. Schiphol kreeg een vergunning voor maximaal 500.000 vluchten per jaar. Bij een ziekenhuisbrand in Italië zijn meerdere doden gevallen. De brandweer in de plaats Tivoli, zo'n 30 kilometer ten oosten van Rome, heeft vier lichamen geborgen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn zeker drie ouderen omgekomen door de brand. Vierde slachtoffer werd gevonden in het mortuarium en was vermoedelijk al overleden. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd naar nabijgelegen ziekenhuizen. Het weer op steeds meer plaatsen. Regen, 6 tot 11 graden is het. Vanavond wordt het vanuit het westen droger. Maar vannacht gaat het opnieuw op veel plaatsen regenen. En dan waait het flink. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig boven land. En stormachtig aan zee. Daarbij is kans op zware windstoten. Morgen vooral s ochtends en s avonds regen. In de middag is het even droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. ze gaan naar staatjes en paard die zegt ja verkeerd. verkeer. Mama zegt dat er man een oude zij ze slijmer is En tanden roept zij uit, dan kinderzee de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst de, dilt, de brede met is hier haar vlaaier, op Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn open van ZFM Oud-Zandvoort. We zitten weer in de studio... klaar om een interessante... gast te interviewen... die ons heel veel kan vertellen... over Jupiter. Ja, een vreemde naam, maar... we zullen straks wel horen hoe die naam er komt. Jupiter, nu Jupiter Plaza. Dus, u begrijpt het al... tegenover mij zit Kees Bruinsel. Kees, van harte welkom... in deze uitzending. Dank, hartelijk dank dat ik hier mag komen. Ja, eh... Uh... Luisteraars, eh, waar ook ter wereld, mocht u iets willen vragen aan Kees... of iets over het programma, dan kunt u ons bellen op 023 573 30393. Kees, we gaan er maar meteen mee beginnen. Want ik denk dat we heel veel tijd nodig hebben. En zoveel <lacht> tijd zit er niet in een uur. Want Cor heeft er natuurlijk ook weer de nodige plaatjes tussen gedaan. Vertel even voor de luisteraars die je niet kennen... wat ik me haast niet voorstel... maar als je niet in Zandvoort woont... dan uh, ben je het misschien even vergeten. Wie ben je? Ja, uh, Ank, uh, Mijn naam is Kees Bruinzeel. Ik ben uh, de tweede zoon van de familie Bruinzel die hier in 1932 is gekomen in Zandvoort... en een winkel gestart heeft. Of eerder gezegd overgenomen heeft... van een meneer Hofman. En uh, mijn oudste broer is Jaap. En ik heb nog een broer Richard... Ook bekend van het parkeerterrein De Zuid. Ja. Wat vorig jaar uh, van hem. Uh, dat hij in hebben moeten leveren bij de gemeente. En ik heb nog een zus Lida. en die is de echtgenote van Maarten Koper, de fysiotherapeut. Nou, kijk eens. Ja, uh, nou, ik ben uh, geboren. op uh, het eind van de oorlog, in 1944. Mijn ouders hadden in 1932. dus die zaak in de Haltestraat. En in de oorlogsjaren moesten mijn ouders evacueren naar Haarlem. Die hebben toen boven een, uh, een, een schildersbedrijf van de familie Horsmeijer gezeten. En ik ben geboren dus in 1944. En begin uh, mei, toen mijn ouders terugkwamen naar Zandvoort, toen zijn ze weer hun winkel opgestart. En die we winkel... gaan even, even terug, want dat, dat komen we allemaal straf. Het gaat nu even om jou uh, persoonlijk. Ja? Uh, ben je de je bent dus niet de oudste, Jaap is de oudste. Ja. En dan ben jij de, uh, de tweede, de derde. Ik ben de tweede in de rij. Richard de derde. Richard is de derde. En, en Lydia. Lydia is mijn... Je bent man. getrouwd. Getrouwd met Jook de Wit. Ik heb haar ontmoet in, uh, zullen velen zullen kennen, in Caramella. In die tijd. <lacht> Zij komt, komt uit Bennebroek. En uh, we zijn al uh, 43 jaar getrouwd. En jouw rechterhand. En mijn rechterhand, ja, ja. zeker. Nou. Ik heb drie kinderen. Drie, Ook nog? Drie meiden. Drie dames. Drie dames. Uh, Natasja is de oudste, die heeft altijd in de Intertoys gestaan. Die, is, die woont in Oostzaan en die heeft de Intertoys op teruggegeven aan de firma Intertoys. Omdat uh, met haar kind. Dat kind ging van uh, de buurvrouw naar de tante. En uh, de hele week werd het kind ondergebracht, overal. Die hebben de winkel ingeleverd. En ik heb dan mijn tweede dochter, dus Diana. Die heeft een, ba een baan in Apkoude. Die woont wel op Zandvoort. Met twee kleinkindertjes, Dus dat is erg fijn. En mijn derde is Rosalinda. Die woont in Tiel. En die zit in het bestuurssecretariaat van de gemeente Tiel. Nou, dat is een uh, verbreide familie. Ja, zeker. Eén ja, dan bij de deur, maar werken in Alpkoude is ook niet naast de deur. Nee. Maar goed, Osaan, ja, Natasja ken ik natuurlijk heel goed nog van, uh, van de in -toy's, inderdaad. Nou, dan weten we nu uh, wie Kees uh, Bruinzel is. Dan gaan we even naar de muziek luisteren. En dan gaan we starten met, nou, hij zei het al, 1932, de Firma Jupiter. <middel> I'm getting nothing for Christmas Poor oh, little Arthur is sad I'm getting nothing for Christmas Cause I didn't wanna be bad Jim promised me a sable coat Just for a little kiss A diamond ring and motorboat Just for a little kiss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 Nou Jan ik hoorde dat het Urza Kid was, yeah. maar de titel zei me niet veel. Child's Celebration of Christmas. Ah, en ze kreeg Nothing for Christmas. Dat was wel zielig. Maar goed, we hebben allemaal gezellige kerstmuziekjes. En tegenover mijn luisteraars zit Kees Bruinzeel, die net even zichzelf heeft voorgesteld. En we gaan het nu hebben over de firma Jupiter. Je zei net 1932. Ja, in 1932 zijn mijn ouders uh, hier in Zandvoort neergestreken. Ze hebben toen... De... En waar kwamen ze vandaan dan? Nou, mijn, mijn vader komt uit Zeeland. is een, een zeeuw uit, uit Kruiningen, Kruiningen, zeggen ze. Of uh, Hans West. En mijn moeder is van oorsprong Arnhemse. Maar mijn opa, dus de vader van mijn moeder... die werkte bij de Rijkswaterstaat. En in die tijd was hij gestationeerd op Hans West... Op Hans Weert, zoals het eigenlijk heet. En daar heb je mijn moeder leren kennen. En die zijn toen in 1932 naar Zandvoort gekomen. En toen heeft mijn ouders. Mijn vader heeft toen die winkel van de firma. of van meneer Hofman. Ja. Dat is de man die dus die winkel runde. overgenomen. Maar, maar waarom naar Zandvoort? Ja, daar heb ik nooit geen uitleg over gekregen. Nee, stond, ik, ik bedoel, stond hij ergens te koop? Hadden ze een advertentie gelezen of zoiets? Want nee, is... Om van Kruiningen zomaar naar Zandvoort te ja, gaan, dat nou, lijkt me toch een hele stap. Eh, toen mijn, wat ik wel begrepen heb, dat mijn, eh, mijn opa op een gegeven moment naar, naar Zaandam verhuisde. En toen is mijn vader waarschijnlijk meegegaan een, op een gegeven moment daar naartoe. En vanuit Zaandam zijn ze, hebben ze die... Die, die tocht gemaakt zou ik maar zeggen, om te kijken waar wat te koop was of wat te doen was. Ja, en, en wat deed hij voor die tijd je vader? Mijn vader was ambtenaar bij, op de, in, in op Kruiningen. En uh, daarna zijn ze dus uh, vanuit uh, Zaandam hebben ze dus zijn ze neergestreken in Zandvoort. En die, en, uh, en, en die winkel overgenomen. En die winkel overgenomen. En, en dat uh, was al een winkel uh, ja, in huishoudelijke artikelen in, zo. Voornamelijk speelgoed. Oh. Ja, voornamelijk speelgoed. En je moet je dan voorstellen, die winkel was groot. Nou, ja. Ik denk een, een, een 50, 60 vierkante meter. Ja? En achter de winkel, daar werd gewoond. En boven werd verhuurd. Daar woonden andere mensen. En het pand op zich is eigenlijk... Uh, of is volgens mij uh, door uh, dokter Varenkamp, Piet Varenkamp. Een heel bekende naam is Antwoord, een badarts. Uh -huh. Die heeft dat of laten bouwen, of heeft er in ieder geval daar gewoond. En in de andere kant van het gebouw... Waar naderhand de apotheek kwam, had hij zijn recepten en dergelijke konden daar afgehaald worden. Ja, apotheek aan huis. Apotheek Als aan paarder. huis, ja. Ja, ja. ja. Arts met apotheek aan huis. En later werd het een officiële Officieel apotheek ap van mevrouw ja. Wijnen. Van mevrouw Wijnen, ja. Dat weet ik nog. In ieder ja. geval ja. dat daar een apotheek zat van mevrouw Wijnen. Ja, dat klopt. weet ik nog. Ja. Dus het was een, een kleine zaak. Een kleine winkel. En hoe kwam die naam Jupiter dan? Nou, die die was op de, die heette al Jupiter. Oh. En er waren er drie in Nederland. Dat was Zandvoort. Dat was Amsterdam en het was Amersfoort. En alle drie van die meneer Hofman, of was het een soort keten of ik zo? Ik denk het ja dat dat een keten, dat weet ik niet of hij ze alle drie in bezit had. Dat is mij onbekend. Oh, dus de naam Jupiter, die hebben jullie niet zelf verzonnen, niet of je dag. vader, die nee, nee, zat nee. al op de zaak? Ja, die zat op de zaak, ja. Dus voornamelijk speelgoed. Ja. En wat moet ik me daar, heb je daar enig idee in die tijd? dat was uh, ja. Merklin treinen en dat soort nou, dingen, of dat niet? dat is of? allemaal veel te duur, dat was allemaal heel eenvoudig. Je moet je voorstellen... Het was de crisistijd wat eraan kwam. Ja, 32. Dat, oh, dat kon je geen dure merkingtreintjes veroorloven om te verkopen. Nee, dat was datzelfde wat dat betreft qua assortiment niet zoveel voor. Maar ja, nogmaals, het waren de jaren 30. Ja, dat precies. Dat was armoe. Echt. En hoe ontwikkelde de zaak zich verder dan? Nou ja... In de oorlog moesten mijn ouders dus evacueren. Ja, maar, maar dus de, uh, toen was het nog steeds hetzelfde concept. Ja, tot, tot, tot de oorlog was het ongeveer hetzelfde concept. Dat was hetzelfde concept. En, en, een ja, ja. met uh, een puntetalage, helemaal vol geetaleerd. Ja, dat die puntetalage, want ik heb het opgezocht uh, in de klink van de, het genootschap Oud-Zandvoort. En in klink 108, dus de luisteraars die de klink hebben, die kunnen dat nog uh, nalezen, of althans de foto's zien uh, van oktober, december 2007. Daar staat dus uh, een heel uh, artikel over, Jupiter. Omdat toen op dat moment, 207, 1932, uh, de zaak 75 ja. jaar bestond. Ja, precies. Kwam dat artikel in de klink. En uh, daar zie je dan ook ja, hoe klein het eigenlijk was. Ja. Ja, volgepropt inderdaad. Maar ja, dat was ook de manier van eten leren vroeger. Want je moest laten zien wat je had. Wat je had, ja. En mijn vader, wat hij wat me naderhand vertelde... toen hij daar naartoe ging om te gaan kopen of iets interesse toonde... kon hij zien aan de dorpel dat hij helemaal uitgesleten was. En dat bleek dat er dus een behoorlijke loop in zat. En dat was ook een van de redenen dat ze daarvoor gekozen hebben. Ja, ja. Ja. Ja, grappig hè, dat je zo uh, ja, eigenlijk in de blind een, uh, een winkel begint... die ja. nog 75 en dan nog 50 bij, dus 80 jaar nu bestaat hè? Ja, ja klopt. Hebben jullie dat ook gevierd, 80 jaar? Nee, we hebben niet gevierd. Nou ja, goed, het is allemaal zo veranderd, ja, het, de... hele, het hele concept. Uh, dus uh, ja, nogmaals, Zandvoort was in de, vlak na de oorlog ook heel anders natuurlijk... als dat we vandaag de dag zien. Ja. Het, uh, daar kun je u over praten. Het is, is niet te geloven. Je ouders die uh, uh, moesten dus evacueren, kwamen in Haarlem terecht, ja. kwamen weer terug. En ja. toen vonden, hoe vonden ze hun zaak? Heb je daar wel eens wat van gehoord? Nou, ik heb gehoord dat er uh, het een heel groot gat in het dak zat. Dat het water gewoon er de, de, de doorheen zijpelde en dat het één grote bende was in die huiskamer. En dat ja, dat is natuurlijk, kom je terug en dan ga je de bol weer opzetten. Goederen waren ook voor een heel groot deel meegenomen, wat er nog was dan, en zo is dat uh, opgestart. Ja, want je begint met niks, want ik heb net uh, uh, ben ik, heb ik gelezen dat boek van Ies uh, Dikker, Nergens Veilig, dat, dat je hele inboedel van je zaak moest je opslaan, maar daar ja. kwam niet veel van terecht, want nee. dat verdween allemaal. Ja. Nou ja goed, in die tijd was, zoals ik me dat kan voorstellen in de oorlog... waren er, waren er maar geloof ik, 1200 mensen dat er op Zandvoort nog woonden. Nou, en het was er op dat moment, ik dacht, zeven, achtduizend. Dus dat was enorm veel geëvacueerd. Ja. Dus het was gewoon een leegstand en, en, en ja. ja. Dapper hoor, om dan weer uh, de draad op te pakken na de oorlog. Maar goed, dan gaan we even, nou ik denk weer een gezellig kerstmuziekje. Nou, kijk... Het was weer gezellig, maar ja. ik zou niet weten wat het is. Nou, ik was ook een beetje verward. Het is een remix van red, Rule of the red Nose Reindeer... met uh, Bing Crosby in de hoofdrol, maar uh, Chris Ria deed mee en nog veel anderen. Nou, in ieder geval gezellige muziek. Goedemiddag, luisteraars. We zijn weer terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort... Als u ons wilt bellen, 023 57 30393. Als u een vraag heeft voor Kees Bruinsel die hier tegenover mij zit. Of als u een andere opmerking heeft. We hebben het gehad over de start van de zaak, 1932, de evacuatie naar Haarlem. En weer opstarten in 1945 na de oorlog. Wat een moeilijke periode was. Dat mag je wel zeggen. Het was een hele moeilijke periode. Maar toen kwam de welvaart eraan. In de eind jaren 40, eind jaren, begin jaren 50. Toen was er ook nog een zogenaamde bestedingsbeperking. Dat hield in dat je niet zomaar mocht investeren. Dus dat moest je, je bij wijze van spreken op een, op een lijst te staan. Wanneer je aan de beurt was. En vanaf uh, begin jaren 50 is, is de welvaart uh, gekomen. En is het een stuk beter gegaan. Zoals iedereen weet... En hoe ging het met de zaak? Want het was van oorsprong, zei je, ik haal het even voor de mensen die net inschakelen, meer gericht op speelgoed. Ja. En hoe ging het verder? Nou, dat uh, speelgoed was natuurlijk in die beginperiode de, de overhand. Maar het huishoudpakket werd steeds breder. En dat werd op een gegeven moment toch het allerbelangrijkste. Het was niet alleen het uh, huishoudpakket, maar er zat onder andere GPA... dat is glasporstelijn aardewerk, zoals wij dat noemen. GPA? Ik, ik zat aan een soort... Uh, ja. uh, dat is GPS, ja. hè? <laughs> nou, Net als met de groente, Ja, groente <laughs> fruit, zat, ja. Zo hadden wij het GPA, dat glasporstelijn aardewerk heet dat bij ons. En uh, ja, de service, cassettes, al dat soort dingen. Dat kwam steeds verder. En dat was in de jaren, ik geloof, 52 of 53... dat wij uh, die... Uh, dat oude model van Winkel... Uh, ...omwisselde voor een, een grotere. Ja, van ja. ongeveer 100 meter. Daar ja. staat volgens mij ook een foto van in de klink. Ja, ja dat is, en ik denk dat dat bij de opening was. Ja. Want ik zie allemaal bloem, uh, ja. bloemstukken en bloemen... ...en een koelkastje... ...en al een, een, een, een, een soort centrifuge... De ...poppen... Dus ook Nog een stukje speelgoed en beren. Maar ook inderdaad uh, potten, pannen, uh, strijkbout. Ja, dat, uh, dus uh, de huishouddingen. Uh, was dat op dezelfde plek? Ja, alleen dan de, de huiskamer erbij? Of? Nou, de, wat, wat vroeger huiskamer was, dat werd inmiddels al uh, magazijn geworden. En, uh, en, maar we hadden dus op het perceel waar wij zaten, op Haltstraat 6... hadden we een hele diepe tuin. En die tuin die had zeker wel zes of zeven buurmannen. En een van die buurmannen was, uh, was Old Dutch. De, het café. Oh, dat, ja, in de, wat nu Liwouda toen nog ja. Tramstraat heette. Tramstraat, ja. Daarnaast had je de familie Krabbedam. Die ook uh, wat, wat je woonde ja. daar. Daarnaast had je de familie Keur, volgens mij. En dan hadden we nog de familie Koper. Dan had je het, uh, Hans van der Meijen, de portoffelfabriek. Dat was in de schoolstraat. Dus dan zo ver liep onze tuin. Zo. Dus op een gegeven moment, toen het, uh, de woonkamer ook uh, winkel werd. was daar achter al een groot magazijn gebouwd. En dat is iedere keer stukjes naar stukjes is dat uitgebreid. Ja, precies. Ja. En waar woonden jullie dan toen? Wij woonden boven. Mijn dus, dus eerst uh, nou, maar... wat, wat verhuurd was, ja. daar, daar zijn jullie dus aan nou, gaan was, wonen. Er waren kamers en suite. En oh, daar staan mensen buiten te kijken, van ja. ons. Ja, is waar je even. Zo ja. is het. Het uh, was een kamer ons en daarboven hadden we ons slaapkamers. Uh, op de zolder, de derde verdieping. De, derde, de tweede nou, verdieping. Nou ja, de tweede verdieping. Ja, ja. De eerste ja. verdieping waar, was dan de huiskamer ja. en dan de tweede ja. verdieping. En dan hebben jullie met vier kinderen gewoond. Ja, vier, uh, vier kinderen, vader en moeders. En dat uh, ja, was natuurlijk een bijzondere, bijzonder huis, mooi groot huis, groot, grote kamers. Ja. Ja, dat was in die tijd. Ja, maar dat hadden wij ook. Want ja. wij woonden ook boven de zaak. Ja, ja, ja. En we woonden allemaal op één verdieping. Ja. En we hadden met vijf kinderen. Hadden we alleen mijn zus en ik deelden een slaapkamer. De rest had allemaal een eigen slaapkamer. Ja. Mijn ouders ook. En een kamer als suite. En voor. Ja, ja. ja, dat zijn natuurlijk grote ruimtes boven ja. zo'n zaak. Dat ja. kan je je eigenlijk niet voorstellen. Als, nee. je, als je dat niet een keer gezien hebt. Nee, nee. Maar je, bent er, je gaat er ook gewoon wennen, hè? Ja. Wat dat betreft. Jazeker. Maar dat was dus een overstap van een grotere zaak en, uh, en van wonen achter de zaak ja. naar uh, wonen boven. En ja. een grote zaak. Ja. Een groot, een groot, en ik kreeg natuurlijk een groot terras waar we, was ook keurig was allemaal. Er stonden heel veel bomen ook achter. Dat weet ik nog wel. Dus uh, wat dat betreft dus was er heel veel groen. Ja. Ja. ja, dat liep helemaal tot de pantoffelfabriek. Tot de hè? pantoffelfabriek. Wat later burgerzaak is geworden. Ja. Even voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Die van uh, wat uh, jongere datum zijn. Ja. De pantoffelfabriek werd later uh, burgerzaken. En nu staan die huizen er met die houten rondingen. Ja, klopt. Uh, als je vanuit de Halvestraat ja. komt, de rechterkant van de schoolstraat. Ja. Ja. Wanneer ja. ben jij in de zaak gekomen? Uh, Oeh. Even kijken, dat was, ik denk, in 66. Volgens mij was ik in de militaire dienst 64-6, geloof ik, als mijn, mijn jaartal. Ja, ik denk dat dat begin 66 geweest is. Had je er altijd al interesse in? Hielp je ja, al als kind ik, in de ja, zaak? Ja, ik ben natuurlijk, wat dat betreft, ja, het is in de, de genen, het is erin gegoten. Ik weet nog welk jaar of wat mijn moeder vertelde toch een jaar of acht was... en dat ik op het tramplein uh, met een uh, vliegtuigje omhoog schoot... en dat ik dat verkocht en dan liep ik weer hard terug naar de winkel... en dan haalde ik weer een nieuwe. <laughs> dus wat dat betreft... Uh, ja, mijn eerste baas bijvoorbeeld, dat was Kees Kassé. De bloemenzaak. Ja, op de krocht. Op de krocht, waar nu de entree van Albert Heijn is. Daar zat vroeger Kees Kassé. En dan kwam ik uit school en dan ging ik bij hem langs. En dan met het fietsen bracht ik de bestellingen rond... Ja, en bij uh, ik heb, bij heb ik... Uh, Pottegies was de, de, de schoen... schoenwinkel. Maar, ja, ja de, in de Kerkstraat. Bart Straden was mijn voorganger en die ging toen varen, geloof ik. En toen heb ik zijn taak overgenomen met schoenen wegbrengen. Nog een leuke anekdote daarvan is... dat ik ook naar het huis in de Duinen ging met schoenen. Maar ik nam ook nieuwe, rip, nieuwe spullen nam ik weer mee. En toen kwam ik met een paar schoenen in de zaak. En dat bleken twee linkers te zijn... Had die vrouw had die twee rechterschoenen aangetrokken. Dus ik wil maar zeggen. Je ja. hebt heel ja. wat meegemaakt. Ik, ik heb strand gewerkt natuurlijk. Zoals de meeste Zandvoorters Bij Bad Zuid. Daar had ik illegaal een, een, uh, een eigen winkeltje. winkeltje. Ja, dat klinkt misschien gek. Maar er waren mensen die kwamen hun schep brengen. En hun visnet. Dat moest ik bewaren. Ik stond bij de, de bakker zoals dat heet. Maar onderwijl, als die mensen weg waren, die waren niet altijd van Zandvoort, verhuurde ik dat onderhand <laughs> en dan kwam het gebeurt voordat ze het, hun spullen kwamen halen en dan was het in de verhuur. Oh, wat is dus wat dat ja, handelsgeest heeft er altijd in gezeten, ja, ja, ja. Mag je vanaf acht jaar wat je al zei met een vliegtuigje. Ja, ja. ja, nou ja goed, dat was de eerste manier om ja, ja, een centje ja. te verdienen. Ja, ja. Maar toen heb je. En wat voor opleiding heb je gedaan? Nou, ik ben eerst bij Gerttenbach geweest. En toen heb ik daarna ben ik naar het, het Laans geweest, heb ik HBSB gedaan. Oh, kijk. Dus wat dat betreft. Uh, maar geen detailhandelschool of. Uh, nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Ik heb wel oh. een, een, een, een. Voor het huishoudvak moest je een bepaalde diploma toen nog halen. Dat heb ik toen in Amsterdam gehaald. Dat, waren, dat heb ik een jaar geduurd ongeveer. Met eens in de week een dag heen. Ja, precies. Dus dat, ja, hetzelfde als ik mijn slijtersvakdiploma dus ja, moest halen voor ja, de zaak. Ja, Want ja. anders uh, mocht je daar niet, uh, nee, nee. niet werken. Nee, nee dat, dat zijn nou helemaal de eisen. En ja. is dat nog steeds zo? Of, of is dat er nee, veel hoor, in veranderd? Dat is helemaal veranderd. Iedereen kan doen wat hij wil. Dat maakt niet uit. Maar goed, ja, uh, je zit ook zoveel jaren in het vak... En, ik, ik denk dat ik bijna alles weet, maar ik, ik weet niet alles. En nee. als ik het niet weet, dan zeg ik het eerlijk. Ja. Want het heeft geen nut om te verbloemen. Zo is het. We gaan nog even naar een muziekje luisteren. Dit was een speciaal verzoek van Kees. Een tribute aan uh, Dave Broebek, Die uh, deze week is overleden. En ja, zijn beroemdste nummer. Take 5. Waarvan ik altijd dacht dat hij het geschreven had. Maar nu las ik in de krant ja. dat het van zijn saxofonist was. Maar het is een fascinerend, uh, geweldig nummer. Dank je wel dat je dat hebt opgezocht voor ons uh, Jan. En ja. dank je wel Kees dat jij uh, je wens hebt kenbaar gemaakt. Ja. Want je ziet... Zo werkt het hier. Dat ging geweldig meteen. Ja, dat gaat meteen geweldig. We zoeken. Ke uh, Jan is zo handig. En trouwens, die andere technici ook. Die zoeken meteen op, uh, ja. en op de computer. Dus dat is fantastisch. We hadden het over uh, ja, de nieuwe zaak. En uh, dat jij uh, in ongeveer 66. Uh, ja, want je zat even na te rekenen. Militaire dienst. Uh, luisteraars. Ik heb het over Kees Bruinsel. Dat vergat ik even door die prachtige muziek uh, te vermelden. Dat je dus. Nou ja, vanaf ongeveer 1966 in de zaak. Je hebt daarvoor ja. uh, verteld hoe jouw handelsgeest al uh, tot ontplooiing was gekomen. Ja. Dus uh, nou, we gaan uh, verder uh, 1966. Ja. Jij uh, ja. komt in de zaak. En... Uh, zijn je, uh, je ouders er dan nog? Of hoe werkt het? Vertel even. Nou, mijn, mijn moeder deed uh, de zaak verder niet meer. Die bleef te, het huishouden de vrouw achter de achtergrond. En mijn oudste broer Jaap, die was ook al in de zaak en ikzelf dan met z'n tweeën. En vanaf uh, die tijd is, dat, is die zaak gaan floreren verder. Toen kwam op een gegeven moment... Uh, het postkantoor is afgebroken, zoals iedereen weet. En dat heb altijd blaak gelegen. Een klein parkeerterreintje werd het. En een deel van het parkeerterreintje gebruikte ik dan... voor mijn tuinmeubel uit te zetten. En dat is eigenlijk op een gegeven moment de doorbraak geweest. Die hele tuinaffaire. Enorme verkoop gehad zodat we ook alles buiten konden zetten. En in de jaren daarna uh, moest het plein bebouwd worden. En er waren uh, de gemeentesecretaris Bosman. Die heeft mijn vader toen getipt dat hij ezel kon aanvragen om een, een, zijn winkel te vergroten. En jouw vader werkte toen nog in de zaak? Die zat nog in de zaak, ja. ja. En toen ja, had twee jongens in de zaak staan. En toen zijn ze gaan praten met uh, de gemeente. En de gemeente had als voorwaarde dat de VVV erbij moest. Dus het was Mulder, die moest sowieso verhuizen vanwege gezondheidsredenen. Niet gezondheidsredenen van hemzelf, maar van de omstandigheden van de zaak. Ja, ja, de, de, de, dat was de, de, de, niet meer van deze tijd. Dus er moest een nieuwe apotheek komen. Dat, want meneer Mulder had de apotheek van Wijnen overgenomen. overgenomen ja. En die moest dus verhuizen omdat de apotheek aan de moderne eisen destijds moest voldoen. Ja. Ja. En toen werd er dus gezegd dat de VVV zou er tussen moeten komen tussen die twee winkels. Maar ja, dan ging er zoveel af aan de VVV. Er ging zoveel af aan het entree voor de woningen erboven. Dan bleef er haast niks over. Toen, heeft, uh, toen is er een transactie plaatsgevonden dat de beide de heren Mulder en Bruinzel allebei een bedrag moesten storten in het fonds van de VVV. En die is zo, zogenaamd uitgekocht. Oh. Zo, het heeft nog in de raadstoestanden geweest allemaal. Maar ja, toen is Mulder en mijn vader hebben toen die, uh, die uitbreiding gedaan. Mulder deed uh, drie etages. Uh, ja, drie etages en mijn vader maakte er vier van. Of nee, zelfs vijf. Omdat er kelder, begane grond en drie flats daarboven. Ja, ja. En dat is eigenlijk het begin van de, de, onze groei. groei. Ja. Ja. ja, want je zat eerst dus... Nou ja, dat kleine pandje, ja. Straat 6. Ja. Hè, je woonde erachter. Toen werd de woonkamer erbij uh, getrokken. Ging je ja. boven wonen wat eerst nog verhuurd was. Ja. Toen kwam er uitbreiding in de tuin. Ja, het magazijn. En, magazijn. en nu eigenlijk een hele nieuwe winkel. Een hele nieuwe winkel. naar dus daar de voorkant en een grote kelder eronder. Ja, want dat weet ik nog. Want je ging de kelder in naar beneden voor uh, bepaalde... Voor speelgoed. Ja, ja want... daar werd de speelgoedafdeling... En het huishoud werd boven. En dat werd dus. Uh, ja. En op een gegeven moment, ja, is toen uh, het pand van mevrouw Wijnen, wat toen uh, in eigendom was van meneer Tweebeke. Die had hij de tumtum. -tum. Misschien dat mensen dat nog weten, dat was een kinderkleding. Ja, uh, inderdaad. Goh, nou, en daar moet ik ook weer dat, diep in mijn geheugen graven. Ja, ja. Want wat is er met jullie oude pand uh, dan gebeurd? Haltestraat 6, dat werd geïntegreerd in de, in de nieuwe winkel? Nee, dat was de. De apotheek werd bij aangekocht en die is in de eerste instantie is die nog uh, verhuurd geworden. Daar heeft zelfs Moerenburg nog ingezeten ja. en uh, daarboven werd verhuurd aan uh, aan hun kamers, aan etages. Ik weet nog goed dat, er, dat ik een keer terugkwam van een bestellingrijd... toen stond de brand weer voor de deur. Hadden ze daar in de keuken hadden ze daar uh, verkeerde dingen gedaan. Nou, je schrik je eigenlijk, weet niet wat. Maar goed afgelopen. Maar waar, waar jullie begonnen zijn, dat pand, haltestraat 6. Ja. Wat, wat, wat, dat was naast wijnen. Dus wat is daarmee gebeurd dan? Nou, daar beneden heeft gewoon winkel. En daarboven woonde mijn moeder. Mijn vader is in, in 70 overleden. En mijn moeder heeft daar een aantal jaren gewoond. ja. Maar toen het nieuwe pand ge uh, gebouwd werd, op, op het terrein deels van uh, het oude postkantoor, ja. is die toen ook die winkel nog gebleven? Ja, die is gewoon doorgetrokken. Oh, Die muren zijn weggehaald, er is dus een, uh, een staalconstructie gemaakt en dat is er gewoon bijgekomen. En dat was eigenlijk uh, ja, toch wel een, een enorme doorbraak. Ja, want als je binnenkwam, je kwam binnen op het plein. ja. En dan had je inderdaad uh, links weet ik nog, allemaal van die. Uh, sta, uh, dingen waar, uh, hoe noem je dat? Veronken. Ja, waar, waar dingen op stond. En dan was er een trap naar beneden waar het speelgoed was. Ja. En dan inderdaad, dan liep je helemaal door naar achteren. Ja. En daar was. Uh, ja, wat hadden jullie daar dan, de potten en pannen? Dus dat gewoon het huishoudpakket was dat. Want naderhand toen het pand van Mulder van de van de apotheek aangekocht is. Dat is naderhand, is dat ook weer erbij gekomen. Dus wat dat betreft, uh, en toen kwam Old Dutch kwam ook een keer uh, ter sprake. En dat is ook nog, uh, dat hebben we ook aangekocht. Dat, dat is waar jullie nu mag zijn hebben. Waar, nee, dat is nu uh, de, boven de parkeer entree van de parkeergarage. Over oh, de entree van de parkeergarage. Daar zat Old Dutch vroeger. En die hebben jullie ook laten bouwen. Dat is op het laatst, maar dan praat ik weer over een, uh, weer een aantal jaren verder, is helemaal afgebroken, alleen de voorgevel is blijven staan. Maar in die tijd van de jaren... Tachtig? Nou, tussen 70 en tachtig. Toen heeft het eerst heeft het als, uh, ook als winkel gefungeerd. Met de onderkant allemaal kleine meubeltjes. En op de eerste etage de sportafdeling. We hebben de sportafdeling ook nog gezeten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja en zo is dat... Uh, Oh, machtig. Ja, nou, ja. Dan kan je nagaan hoeveel panden daar uh, inmiddels uh, ja. tot, tot, tot, tot Jupiter uh, enorm, zijn gekomen. Enorm hè? veel. En dat betekent natuurlijk ook meer personeel. Ja, we hebben in de, in de Grote Dagen hadden we wel 17 man. Dus ja, ik weet het beter niet meer hoor. Nee, hoe meer personeel, hoe meer zorgen zijn. Ja, mijn vader zeker. vroeger altijd. Maar, uh, maar ja, maar dat, dat hoort er ook bij. Maar goed, dat was natuurlijk, uh, mijn vrouw stond er op een gegeven moment in. En mijn broer met zijn vrouw. En mijn zus hebben een aantal jaren meegedraaid. Dus dat het scheelt allemaal. Ja. Allemaal familie. Allemaal familie. Ja. Het is wat. Goed, uh, ik weet niet hoe laat het is. Uh, zullen we nog één muziekje en dan uh, even naar de naar zoals het nu is: Jupiter Plaza. Goed, we gaan nog even naar de muziek. Mine so old I Since we know place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I've only some coal for popping The lights don't turn down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How are we going out in the snow? If you really hold me tight All the way home I'll be warm Jingle bell, jingle bell, jingle bells bell rock Jingle bells squeak and jingle bells ring Snowing and blowing and bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bells And Jingle Bell Time Dancing and practicing and, and Jingle Bell Square In the frosty yeah. air Een, uh, gezellig kinderstemmetje op het Dat eind. Het is van alles door elkaar. Het ja. is ook een medley van de Whispers. De Whispers. Nou, fijn. Een kerstmedley van de Whispers. Luisteraars, welkom terug in het van, uh, programma Set of Oud Zandvoort. We praten met Kees Bruinsel en we hebben het over de gigantische uitbreidingen die in de loop van de jaren hebben plaatsgevonden. Begonnen als klein winkeltje. In 1932 op Haldenstraat 7. En een verbouwing in de 60 60er jaren. Daarna een uitbreiding op het uh, ja, terrein van het... Uh, op het tramplein. Op het, het, het, het Ja, van het uh, postkantoor. Nou, daar zijn we dus uh, nu gebleven. Ik heb ook de foto voor me die in de klink staat. De klink van... Uh, Oktober, december 2007. Er staat een heel verhaal in met mooie foto's erbij. En daar zie ik dat inderdaad al... Want dit was het pand van wijnen. Dat dat helemaal al uh, ja, erbij getrokken is. Dat vertelde je net. Ja, de klopt. apotheek komt erbij. De apotheek komt erbij. En we hadden toen uh, al met de gemeente... Op een gegeven moment gesproken over uh, burgerzaken. Wat leeg kwam. En dat hebben we, ik meen in de jaren half 90... Hebben we dat dus uh, verhuurd, uh, gehuurd van de gemeente? En daar werden onze tuinafdeling en onze kerstafdeling gesitueerd. En dat wordt eigenlijk de hoogtijdagen van Jupiter, moet ik zeggen. Ja. We hadden een afdeling tuinmeubelen, een afdeling in de winter, dus met kerst. En we hadden een sportafdeling. En huishoudelijk en speelgoed. Toen was het, nou ik denk dat het ongeveer 1000 tot 1200 vierkante meter was het hele terrein, wat moest worden. Bemand. Ongelooflijk. Ja, maar toen en dat... waren de plannen al voor het uh, winkelcentrum hoor. Dat heeft uh, zeker uh, vanaf begin de jaren negentig plaatsgevonden. Heel veel overleg, uh, adviezen over hoe het ingedeeld moet worden. Uh, uh, er moest veel licht komen, want op een gegeven moment hadden we de, het voorbeeld van de, de Brinkman passage. Dat, was, dat is het grote nadeel van de Brinkman passage: dat het dak helemaal dicht is. Dus dat moest glas worden. En uh, vanaf die tijd is dat eigenlijk gaan, gaan rommelen. Uh, die verschillende uh, plannen. En uiteindelijk is het geworden zoals het nu geworden is. Ja. Maar dat, dat heeft heel wat voet in de aarde gehad, begrijp ik. Dat mag je wel zeggen. Ja, want het heeft ook heel lang geduurd ja. voordat dat allemaal uh, ja, rond was. Ik, ja, ik had, ik had heel veel mensen tegen me natuurlijk. Want ja, alles wat nieuw is, daar zijn ze bang voor. Ja. En uh, ja... Ik had ook de lokale krant. Die, uh, die was niet bepaald uh, pro, moet ik zeggen. Maar ook een beetje belangen bij. Ja, ik zal niet te veel uit de school Nee, plannen. nee, we hoeven hier geen namen nee, te noemen. Uh, maar het heb, toe, uiteindelijk is het toch uh, gekomen wat gekomen is. Ja, precies. En uh, de architect? Ja, de architect. Ik moest destijds van de gemeente... Uh, ja, ik moest een architect van buiten nemen. En uh, het moest een moderne architect zijn. Dus... Dat, en mijn, mijn ouders hebben in het verleden al heel wat meegemaakt met verbouwingen. Ik kan me herinneren dat mijn ouders op een gegeven moment in de jaren 70, nee, ja, 70 ook wilden verbouwen. En dat uh, de gemeente zei van het moet een, pand moest helemaal recht opgetrokken worden. Ja en dat is dat pand, uh, als u in de klink kijkt dan kunt u het zien, met zo'n mooie puntige etalage. Ja. En, en Want die stak helemaal uit. Ja. En dan... Uh, Moest dat helemaal omhoog? Nou ja, dat konden kon die mensen gewoon niet betalen. Nee. Dus uh, Van Venema is toen nog uh, is tussen beiden gekomen. En die heeft dat gelukkig opgelost. Ja. Ja, dus wat dat betreft. Uh, en wanneer is uh, dat uh, Jupiter Plaza eigenlijk uh, geopend? Dat is uh, rond 1990 was dat. 1990 alweer? Ja, in, in 19, nou, dat is alweer 13 jaar terug. Bijna. Ja, nee, nee. Nee, dus nee, sorry, nee, 99. Ik wou net zeggen, ja, nee, dan, nee, dan, neem niet kwalijk. dan zit ik uh, 10 nee, jaar ernaast. Uh, nee, nee, nee, ernaast. nee, sorry. 99, ja, 99, ja, ja, ja. 90, ja, 13 jaar. Ja. Allermachtig. Dus dan... Maar de, de speelgoedafdeling, want uh, jullie zijn nu Blokker en uh, toen was het Intertoys. Uh, vertel daar eens even uh, wat over. Ja, natuurlijk. Wij zijn al vanaf, ik denk, 19, al meer dan bijna 40 jaar zijn we bij de firma Blokker klant... Bij de groothandel om het zo maar eens te noemen. Het voordeel daarvan is dat je dus de, de backfeed hebt voor, uh, voor folders, uh, de inkoop. Uh, want ja, het, het is, uh, dan is het een enorm uh, grote firma die dus achter je staat. Ja precies. En vanuit daar is die, zijn we blokker geworden, in, uh, 13 jaar geleden. En Intertoys hebben we ook, maar die hebben we al veel langer. Ja, want die heeft ook nog in de Kerkstraat gezeten, kan ik me herinneren. Ja, die dus zijn begonnen in de Kerkstraat. En uh, daarna zijn ze naar de, de Club, Die is toen, uh, was toen ook een van onze aankopen. Die hebben we toen helemaal laten verbouwen. En die heeft daar ook een aantal jaren in gezeten. Alvorens op de plek waar die nu zit. De ja. Boeddaclub. De, de, de Club is, ter, dat is het pand van de familie uh, de Wolbaal en, de, oh. en, van, en van Deursen. Precies. Daar ja, van, daar ik, ik doen moest doen. weer even denken. Daar heeft de, uh, Van Herwijnen ook uh, ingezeten. gezeten. Ja, klopt. Precies. Ja. Je had spoelders en dan uh, de kapperszaak. En dan had je Van deurzen, Van Deursen. En de, dan had je de wolbaal van mevrouw... Uh, van kwam toen. En ja, de, de slager. Ja. Daarna de, de slijterij van Ja, Baggerman. Ja. ja. Ja, precies. En die had zo'n poort. Ja. En dan kwam... Kom Eigenlijk... de apotheek en dan kwamen oh, wij. Wat jullie allemaal... Uh... Ja. ja, dan kan je toch nagaan hoe dat allemaal veranderd is. Hè? Als je nog niet zo lang op Zandvoort woont... dan kan je je niet voorstellen nee, wat nee, daar nee. vroeger allemaal uh, zat. Nee, nee. nee. Het is... En heeft het uh, plaza je gebracht uh, wat je gehoopt had? Ja, als je alles van tevoren weet, dan is het niet zo moeilijk. Hè? Nee. Maar het is uh, vooral in deze tijd is het gewoon een, moeilijk. Voor, voor iedereen, maar niet alleen voor ons, ook voor anderen. En de omzetten staan onder druk. En de, de marsjes staan onder druk. Dus dat is... Uh, ja, ik hoop dat het gauw voorbij is. Ja. Laat dat, dat, dat ik het daarbij houden. Ja. En je en, de dochter is dus uh, uit de Intertoys. Ja, dus, Intertoys in, in, hebben we zelf weer teruggenomen. Ja. En die draaien nu goed. Plus ook zelfs ietsje. Dus daar ben ik tevreden over. Ja. Nou. En het ziet er allemaal... Uh, de kerstsfeer is, is aangebracht van de week. Bomen hangen, lichtje branden allemaal. Ja, mensen zijn van harte welkom. Ja. Nou, zo is het. Ik uh, kijk naar Jan en ik kijk op de klok. We hebben nog uh, een paar minuten om de afkondiging uh, te doen. Nou ja, uh, je kan uh, heel lang vertellen en uh, heel fijn vertellen. En daarom vond ik het bijzonder dat je hier was. Uh, dank uh, Kees Bruinsel voor je komst... en dat je je vrij hebt willen maken uit de zaak. Ja. Want uh, ja, ook daar staat tegenwoordig minder personeel. Alles uh, wat er... We weten allemaal hoe het gaat in het zakenleven. Dank aan uh, Jan Kool voor de techniek. Dank aan Cor... die op één nummer na... het verzoeknummer van Dave Bluebeck... Uh, Take 5 van Kees... Uh, de muziek heeft uh, uitgekozen. Volgende week zit ik hier weer... Want dan mag ik Marion Sensen, alle Marion sense interviewen. Zij heeft uh, twee jaar geleden het boek Zandvoort op Linnen geschreven. En daar uh, staan prachtige uh, foto's in van schilderijen van Schilders uiteraard. Die hier in Zandvoort gewerkt uh, hebben. Zij is kunsthistorica en kan daar van alles over vertellen. Waarom kwamen die schilders naar Zandvoort? Volgende week dus luistert u weer naar ZFM Oud-Zandvoort met Anne-Marie Sensen. En Kees, bedankt.